Verdien. Een ruzie hoeft toch geen jaren te duren, een ruzie die het iederwijs We'll yeah. Jongen, ben jij je moeder vergeten? Zij heeft je al die jaren niet gezien. Jongen, één ding moet je toch weten: dat zij eenzaam is, dat heeft ze niet verdiend. Ja,